Het weer vannacht overwegend bewolkt... met vooral in de zuidelijke helft af en toe een beetje regen. De minimumtemperatuur ligt tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. In de middag droger, in het westen ook zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden aan zee... tot 22 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Sven Kramer die gaat weer schaatsen en Kai Reus gaat weer fietsen. Tijd om het uh, over de comebacks in de sport te hebben met onze eigen expert Erben Wennemars. in Amsterdam kan je binnenkort weer 24 uur per dag uitgaan. En ik zeg weer, want vroeger was dat heel normaal. We gaan terug naar het uitgaansleven van de 17e eeuw. En het is bijna 10 jaar geleden, 9-11. Het was bijna 10 jaar geleden. That a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. Ja, president Obama natuurlijk over 9/11. Wij kijken zo meteen alvast vooruit. Hoe bereidt New York zich voor op deze naderende datum? Today's topics met Luuk Kikink allemaal te zien, ook via de webcam um, bnn 2 Today En today's topics, dan bespreken we altijd uh, het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag nou weer zo over? Aan de ontbijttafel, bij de koffiemachine en online. Ja, met eerst nummer vijf, de triomftocht van staatssecretaris Bleker in Zeeland. Die kan vandaag vertellen dat de Hedwiggepolder niet onder water wordt gezet. Het alternatief, nieuwe natuur in de Westerschelde. Ja, de kunst is eigenlijk om uh, dit soort platen in de Schelde om die, uh, te laten groeien. Want hoe groter de plaats, hoe meer zeehonden? Ja, hoe meer bijzondere natuur zou je kunnen zeggen, hoe meer leven. Ja, Henkie blij, de Zeeuwen blij. Eens even kijken, hier waren er dan nog meer? Oh ja, de Belgen. Die hadden namelijk een verdrag met Nederland. Die polder moest onder water. En terwijl bleken lekker een glaasje anijslikeur Wegtikt zijn de Belgen pest. Je moet weten, in dat verdrag staat letterlijk, letterlijk, met zoveel woorden. In vanaf 2007 zal de gedrieze polder ontpolderd worden. Zo staat dat erin. Nu, het is tamelijk uh, merkwaardig dat uh, wat er nu gebeurt, omdat, uh, en eigenlijk zelden vertoont tussen, uh, voor het ogenblik toch nog uh, bevriende nazi's, dat een verdrag dat is goedgekeurd door beide parlement, dat men daar een essentieel onderdeel niet van uitvoert. De Belgen gaat het niet onder water zetten van de polder. De zuidenburen 250 miljoen euro kosten. En dat is in België gewoon heel veel geld. Schade 250 miljoen, zeggen de Vlamingen. En dat gaan ze op u verhalen. Nou, dat zien we dan wel. Ja, precies. Eerst zien en dan geloven. België heeft inmiddels bij gebrek aan echte ministers. een oud minister ingezet om wat druk op de ketel te zetten. Eerst moet de Europese toets weer staan worden. Er moet aan die Europese toets weer staan worden. En dus Vlaanderen zou niet meer verder moeten onderhandelen. Want Europa zou dat ook uh, niet aanvaarden. Ondertussen maakt de staatssecretaris Bleker zich nog geen enkele zorgen. Nee hoor. Nee, ik ben even optimistisch als afgelopen vrijdag. We moeten de Vlamingen aan onze kant krijgen en de Europese Commissie. Nou, dat gaan we doen. Ja, niks een Goed, op vier dan. De komkommertijd primeur van het jaar. Het duurde iets langer omdat er nieuws over komkommers waren. Ironisch. Maar nu is er toch echt eindelijk ergens een vies beest gezien... op een plek waar hij niet hoort? Ja, er is een jongetje die heeft een slang gezien. Nou, dat blijkt dan gewoon een hazelworm te zijn. Maar daarna kwam er een man en die zei van... ik heb een slang gezien, ik heb op het internet gekeken... en het is een adder. Mijn collega is uh, wezen kijken en die heeft er drie gezien. Ja, en toen ging er dus nog iemand kijken en die heeft er wel vijftig gezien op de Utrechtse heuvelrug... terwijl ze met z'n allen een dood schaap aan het uitbenen waren. Ja, de, de beesten zijn totaal niet agressief. Waarom hangt u dan een bordje op? Omdat je de mensen moet waarschuwen. Want als je op ze gaat staan, ja, dan bijten ze. Ja, dat zie je wel vaak in de natuur. Als je bovenop een puma gaat staan, dan wil zo'n beest ook wel eens bijten. En op een adder staan, dat kan echt zomaar gebeuren. Ze hebben zo'n goede camouflage dat ze bijna niet te vinden zijn. Nee, ze zijn bijna niet te vinden, maar toch drie adders gezien? Tuurlijk. Hij spuurt gif door dat gemene tongetje, spuurt die gif, Nou, door zijn tandjes. Ja, door zijn buisjes. Aders zijn waarschijnlijk uitgezet. Als je gewoon op de paarden blijft, is er niets aan de hand. Maar als je er vanaf gaat, dan word je hoogwaarschijnlijk gepakt... door 230 losgeslagen adders. leuk, hè? Dat is dat geluidje van vrijdag weer. Goed, euh, dan door met een sportnieuwtje op nummer 3, FC Twente. Ook vanuit objectief oogpunt, de beste club van Nederland natuurlijk, heeft een nieuwe trainer. De ultiem succesvolle coach Brudom gaat op zoek naar sportief avontuur in het voetbalbolwerk saoedi arabië En <lacht> uh, dus moest er een nieuwe coach komen en die werd gezocht. Rustig aan, no worries. Het gaat om een kwaliteitsfunctie. En als je je daarin laat op jaren, ja, dan kan je maar zo een paar jaar inderdaad zitten met iemand waarmee je omdat je haast haalt. Mm. Nou ja, als je daar hiermee laat opjagen, dan denk ik dat je echt tot verkeerde keuze zou kunnen komen. Ja, dan ben je eigenlijk objectief gezien een soort, een soort Ajax. Hè. Tien trainers, tien jaar. Goed, en daar is hij dan, de nieuwe coach. heet Co Adriaanse. <laughs> ja. Waarom Co? Nou, als je goed uh, kijkt naar uh, Co. Is dat wel eigenlijk de logische opvolger van Michel Preudon? Ja, zo is dat heel logisch. Bouwen, geen gedoe, ruwe Pit. nuchter. Maar een beetje de eigenschappen die passen bij een Europese topclub als FC Twente. Volgende week maandag komt hij. Nou, een persconferentie hier. En uh, nou ja, dan kunnen we al dit soort zaken uh, zeg maar, uh, wat uitgebreider bespreken. Ja, en dan horen we ook hoe lang Ko minimaal blijft... en of ze gaan voor het kampioenschap of het kampioenschap en de Champions League-titel. Dat kan ook natuurlijk. Goed, we gaan naar nummer twee. Er staat een mega belangrijk onderwerp uit de Haagse politiek. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... stond een beetje om haar heen te kijken in de kantine van de Tweede Kamer. En toen viel haar ineens iets op. Wat ons is opgevallen is dat de schepmaaltijden, de schepschotels... die we hier serveren, dat is eigenlijk een uh, onbeperkt etenbuffet. Dan betaal je 7 euro, maar dan mag je opscheppen wat je wil. Uh, je mag voor, ik meen, 7 euro uh, uh, de dagelijkse schepschotel op je bordje scheppen. Maar als je honger hebt, dan mag je dat twee keer doen. En als je trek hebt in vier stukken kip in plaats van één portie, dan is dat ook geen probleem. Ja, dikke vette maasten natuurlijk, lekker kippertje na een lange dag werken... en dan ook nog een stukje om het af te leren, heerlijk. Maar dat verdient, uh, vindt de Partij van de Dieren dus niet. Ik zou denken dat dat in het kader van uh, milieu en uh, diervriendelijkheid... maar ook in het kader van de bezuinigingen hm. uh, een beetje gek is. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Want terwijl ik hier mijn Audi R8 heb moeten inruilen voor een Audi A3... <lacht> zit politiek Den Haag zich daar nog... Uh, ja, ik zit echt, sta echt van lul met jou, ja, echt... <lacht> In het Politiek Den Haag zegt nog extra vol te bunkeren van mijn belastingcentrum. Dus ik zou willen voorstellen dat, uh, dat we een beleid invoeren waarbij uh, uh, de schepschotel één portie behelst. En als je meer zou willen... Uh, dat daar dan ook een vergoeding voor betaald moet worden. Ja, een uitstekend onderwerp dus voor een lekker lang debat in de Tweede Kamer. Nou ja, ja, ik vraag me af hoe ver we hier moeten gaan met onze bemoeizucht. Nou, ik, ik vraag me ook echt af hoe ver u wilt gaan met, uh, met de keuzevrijheid. Want u schetst hier een beeld wat, wat heel raar over gaat komen. Alsof er hier een soort all-you-can-eat uh, mentaliteit uh, heerste. Ja, dat is dus niet zo. En als het wel zo was, who cares? Ik wil heel ja, graag dat, dat iedereen uh, uh, zelf de vergelijking... Vrijheid heeft om de ene dag misschien twee, of als je helemaal uitgehongerd bent, drie stukken vlees uh, te eten en een andere dag misschien niet, of een hele week niet. Ik vind dat echt een individueel recht wat iedereen uh, uh, moet houden. En wilt u ons nou dat recht ontzeggen? Precies, is dat wat je wil? Is dat wat je wil, hè? Basisrecht uit het kantineverdrag van 1995, gewoon negeren? Het vraagt echt om actie dicht. Blijf af van de schepschotel. Ik bedoel, duurzaamheid prima, voorbeeldfunctie van Tweede Kamer. Uitstekend, maar overdrijft niet. Het nee, gaat gewoon te ver. Het gaat hier wel echt een fucking kip, weet je. Het gaat hier om kip. Dus ik vind dat u dat niet moet doen. Ik bedoel, dat beeld wat u nu schetst, is, die, die komt op geen enkele manier overeen... met de werkelijkheid zoals ik die af en toe zie. Nee, ja, zo is dat. Die enkele keer dat Den Haag doorheeft wat de werkelijkheid is, af en toe... dan is één ding kraakhelder: Bezuinigingen prima, leuk moet je doen, oké, okay, prima. Maar de schepschotel, die blijft.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 Wil hij in gesprek met het volk? Hij zoekt dus de dialoog, maar gaf ook aan 64.000 saboteurs te zoeken. Wij moeten wel hard optreden tegen al die railshoppers die daarbij zitten, die die vreedzame demonstranten misbruiken. En daar gaan we hard tegen optreden. En we zoeken nu nog 64.000 mensen. En tot zover. Deze to topics van vandaag. Morgen, dan zijn we weer nieuwe. Tot dan. Luc ging weer lekker los. <laughs> Dankjewel, Luc. Iets anders dan in Amsterdam. Daar kan je binnenkort weer 24 uur per dag stappen. En dat is heel lang geleden dat je de hele nacht door kon gaan. Tijd om de geschiedenisboeken in te duiken, want vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat je dag en nacht kon uitgaan in onze hoofdstad. We gaan terug naar de 17e eeuw, naar de bekkensnijders. Paul Duistelbergen is conservator van de Gouden Eeuw-collectie Amsterdam. Paul, goedenavond. Ja, goedenavond. De bekkensnijders, dat klinkt uh, gevaarlijk. Wie waren ja, dat? Ja, dan moet je niet denken aan het bekken wat je boven je benen zit, maar ja. uh, dat gaat echt om je mond, om je bek. Ja. Dat zijn, uh, nou die starten ging iedereen natuurlijk inderdaad 24 uur per dag uh, rustig naar een café. Want uh, bier drinken, dat deed je de hele dag door omdat je ook geen water kon drinken. Ja. En... Er kwamen natuurlijk heel veel mensen van buiten de stad naar die stad toe. En dat is eigenlijk net een beetje als nu, van uh, mensen die een dorpje gewend zijn of uh, wat dan ook. Mm -hmm. En die hadden altijd wel messen bij zich. En Boeren hadden toen de gewoonte om elkaar, om elkaar maar ook stadsbewoners in het gezicht te kerven. Waarom? Dus als het ware je mond wat groter te maken. Want? Gold is zaterdagavond of dinsdagavond, en, en je moet er wat. Kijk, als je iemand met een mens stak, dan had je het gevaar dat je een of ander orgaan raakte, dat iemand dood ging. Maar ja. gewoon zo'n kerf... Net zo Duitse studenten doen dat toch wel een beetje met, dat ze... Dan hebben ze wel die littekens, zou je dan over. Ja, ja, en dat was gewoon... Dat waren boerenpummels die kwamen ruzie zoeken eigenlijk. Daar kwam het op neer. Ja, pummels, dat waren gewoon, ja... Boeren. boeren ja. Het, uh, ja, dat was toen uh, zeer geaccepteerd. Tegenwoordig vinden we dat natuurlijk heel anders. Maar er werd helemaal niks tegen gedaan, tegen die bekkersnijders. Uh, jawel, er werd zeker wat tegen gedaan. Natuurlijk moest de schout of de nachtwacht, wel bekend, ze niet te pakken krijgen. Want dan gingen ze aan de schandpaal. Maar uh, mm -hmm. je kon dan in Amsterdam naar de worstelschool van meneer De Petter. Ja. En er is ook een prachtig boek van gemaakt, wat nu te zien is op een tentoonstelling bij ons, bij bijzondere collecties. En daar zie je hoe een uh, zeer net geklede stadse meneer. Ja zo'n ruwe boer die met twee messen op hem afspringt, uh, in de houtgreep neem, neemt en uh, op de grond werpt. Daar kon je voor naar school toe. Dus eigenlijk een zelfverdedigingscursus, zoals we nu ook... We en die kreeg je, heet, je van meneer Petter? Ja, meneer de Petter heette hij. En wanneer hield dat op met die bekkersnijders in de 17e eeuw? Nee, dat ging wel door tot in de 18e eeuw. Dat is, uh, dat, heel lang is dat gewoon, ja, een gewoonte geweest. En je hebt toch steeds op de kermissen in Noord-Holland hebben die jongens toch steeds een mes bij zich daar in de wormen of de scherpen. Ja, maar dit, dit, dit heb ik nog nooit gehoord hoor, dat ze dit uh, ja, nee, bij dat, mensen doen. Nee, dat doen doet ze natuurlijk niet meer, want nu uh, moet je dan uh, tien jaar strafregels schrijven op het politiebureau als je zoiets doet. <laughs> en toen kon dat dus niet uit. Maar goed, je kon wel 24 uur uit, dat dan weer wel. Ja, je ja. had uh, allerlei leuke fantastische cafés toen al, net zoals nu. Je had ook een soort shops. Dus ik ben de 17e eeuwse voor hasjes vergeten, maar dat rookt dus ook al flink en... Uh, Natuurlijk ook sigaren, en wijn drinken, en, uh, alles wat je maar bedenken kon. Wat we nu nog steeds uh, met veel plezier in Amsterdam doen. En in Amsterdam kan je binnenkort dus ook weer in een paar tenten in ieder geval weer 24 uur ja, uitgaan. Ja, ik vind dat heel goed. Dus ja, ik, uh, ik ook. <laughs> goed besluit. Goed. Paul Duistelbergen van de Gouden Eeuw College Amsterdam, dankjewel. Ja. BNN Today. Zo meteen praat ik met Erben Wennemars en Kai Reus over zijn comeback in de wielersport. En dan praten we hier ook even bij over de comeback van schaatser Sven Kraber. Daar weten alle, Erben alle ins en outs van. Maar nu eerst guest Spanish van de jeugd van tegenwoordig. De van de Toluca is specialiseerd in de elaboración van de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 Hola ben hola oladil, die jij? Het is ja wij. Ik bestand, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg no tengo. Bitch, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, neem me Spaanse troep. Donde sta mi dinero? Ben ons nootjes en tot ziens. Vetvelente, nu kan nooit vriend. Los gezelligitos, donde sta genitos. Oh.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 Los jóvenes más chulos del pueblo Spaso boys soy soy forty house chorizo. soy tío con manchego dat is bajejo el anos del diablo that is the costa de, is de eso. that is de de del diablo that is the costa de eso. yo quiero es mi yo quiero vomitar yo quiero comer this dus vengo coño vengo coño los gestelligitos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 Het is maandag, dat betekent Sport met Erben Mennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond. Hi, we hebben het over de comebacks. Het is, het is de week van ja. de terugkerende sporters. Allereerst ja, natuurlijk uh, de comeback van uh, wielrenner Kai Reus. Daar hebben we het zo meteen over. En ja. uh, uh, dan hebben we hem hier ook uh, uh, aan de telefoon. En, ja, en nieuws van vandaag is natuurlijk Sven Kramer. Ja, inderdaad, Sven Kramer. Ja, zul je denken, midden in de zomer, de comeback van Sven Kramer. Dat is toch helemaal niet uh, natuurlijk. Maar nee. hij heeft vandaag een persconferentie belegd... waaraan hij gewoon, gewoon uh, aangaf dat hij volgende week weer gaat schaatsen. Want er is namelijk zomereis in Nederland. En dat is zelfs al een reden voor Sven om gewoon een persconferentie te beleggen. Want dan stapt hij zometeen op het ijs. En dan, als hij dat nu niet doet, dan staat volgende week iedereen langs de baan. En dan wil iedereen op zich weer een interview met hem hebben. Dus hij heeft ervoor gekozen om nu eventjes openheid van zaken te geven. Ja. Jij hebt hem vanmiddag gesproken. Wat, ja. wat vertelde hij? Nou, het is natuurlijk, uh, uh, Sven, hij had natuurlijk een rare blessure. Er was altijd een beetje mysterieus rond hem. Hij heeft normaal gesproken, heeft hij, uh, hij eigenlijk al jaren last van zijn rug. Hè. Dat, dat, is, uh, dat is gewoon zijn zwakke punt. Mm -hmm. In hoeverre je eigenlijk van een zwak punt kunt spreken. Want natuurlijk, een geweldig sterk lichaam. Maar overal zit er dan wel in een hele sterke lijst ook een kleine zwakke schakel. Maar. Dat ja, en, en zijn niet... bovenbenen, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, maar dat was juist niet de blessure waarom hij dit jaar niet schaatste. Dat verwacht iedereen wel. Maar hij had, hij had een rare blessure aan zijn bovenbeen. En daar had een, een zenuw in zijn bovenbeen. Ja, die deed hem zoveel pijn, waardoor hij ook gewoon helemaal niks kon. En dat heeft ook hem doen besluiten om het hele jaar gewoon niet te schaatsen. En daar was uh, met name de pers natuurlijk wel naar geïnteresseerd. Van, uh, god, hoe staat het, hoe staat het ja. ermee? Maar is dat over nu dan? Wat, wat zegt hij daarover tegen jou? Nou, hij zegt, hij zegt wel van... Uh, uh, hij... Nee, het is niet over. Het is, uh, uh, hij voelt het wel... Mm -hmm. Maar ja, goed, een topsporter voelt wel meer dingen. Uh, maar hij kan nu wel weer alles doen. Kijk, en dat is, kijk, uh, ik denk niet dat, Hij zegt tegen mij van, dat het hem niet meer zal uh, belemmeren in, in, in zijn schaatsen. Dus hij kan wel iets voelen. Maar op het moment dat hij zo hard moet afzien als hij moet schaatsen... dan zal dat niet de pijn zijn nee. wat, wat, wat hem uh, weer houdt om, om hard te schaatsen. Maar ja, toch een, wel, een, dus wel altijd een beetje pijn. En hij heeft natuurlijk heel lang niet geschaatst. Ik wil, kan, kan hij nog wel een beetje meekomen? De concurrentie heeft natuurlijk ook niet stilgezeten. Ja, nee, nee. Hij hij kan, hij kan heel goed uh, schaatsen. Uh, hij Jawel, wel een klein maar hij is er wel lang uit geweest. Ja, hij is er lang uit geweest, maar de jongen die kan heel goed schaatsen. Uh, maar het is goed, er komt een andere Sven Kramer op het ijs. Dat is natuurlijk, we moeten natuurlijk, uh, dat beest, hè, wat, wat, wat, wat, wat, wat het vroeger was, want uh, zo moet ik het eigenlijk maar zien, hij wilde altijd alles winnen. Overal en altijd. Hij wilde nooit, hij nam nooit genoegen met uh, mm -hmm. een, tweede, tweede, tweede, een tweede plek. En dat, nou, dat, dat, dat, dat zullen we gewoon niet meer zien. Hij zal nu veel meer zijn momenten kiezen van dan en dan staken. En, uh, en, uh, en anders kom ik. Gewoon niet op het ijs. Dus uh, ik denk ook wel dat het ook maar de enige manier is waarop die terug, terug kan keren. Ja. Want de, de enorme intensiteit waar, waarmee hij het sporten, dat, dat kan niemand volhouden. Dus dan heeft hij de, de, dit wel even nodig gehad. En dan maar kan denk straks... je, denk jij Erben, ook al doet u, dus, doet u er aan minder dingen mee. Maar als hij ja. er staat, maakt hij dan evenveel, heeft hij ja, even grote kans als vroeger? Of zal die misschien iets zijn afgezakt? Misschien is hij. Nee, dat denk ik, ik hoop dat hij gewoon op de juiste momenten dat dat de echte zijn kan, kan kan laten zien. En uh, als hij dat dat ja dat dat dat dat die enorme drive, dat zit gewoon zo diep in die jongen. Uh, en ik eh, denk dat het heel goed is dat hij nu inziet dat hij dat niet altijd meer, meer uh, kan oproepen. Want dan, want dan vreet hij zijn lichaam op. Hij ja. is nog maar 25, hij kan nog tien jaar mee. En als hij dan nou gewoon tien jaar lang, gewoon vier, vijf keer per jaar, gewoon vreselijk uithaalt, dan is het genoeg. Ja. Wanneer gaan we hem weer zien? Wanneer kunnen we hem zien? Ja, Kijk, hij heeft natuurlijk een jaar niet geschaadst. Dus hij gaat nu van de zomer gaat hij dan eerst gaat hij weer, gewoon, weer, weer gewoon trainen. Kijk, dat, dat, dat zei hij vandaag wel. Hij zei van, het is, het is geen revalidatie meer, maar hij gaat nu trainen. De, de, de revalidatie is langzaam overgaan in training. Mm -hmm. en hij hij gaat nu vanaf nu volledig sluiten weer aan bij, bij, bij zijn team. En hij kan vanaf nu kan hij gewoon alle trainingen doen. Dus uh, hij kan vanaf nu kan hij weer echt, echt gaan bouwen. En hij zal ook wel moeten, want hij moet in november, zal hij gewoon net zoals alle andere schaatsers zal hij zich moeten bewijzen op, op de eerste wedstrijd van het seizoen. En dat is het, het, het, het Nederlands kampioenschap afstanden. Nou, we gaan het zien hoe dat gaat aflopen. We gaan maar over naar Kai Reus, want die maakt ja. ook een comeback. En wel op de fiets. Kai, goedenavond. Ja. Goedenavond. Hi, nog geen jaar Hoi. geleden zat je hier bij ons in de uitzending bij BNN Today. En toen zei je: ja, ik, ik, ik stop met fietsen. En nu ga je toch weer fietsen. Ja, ja, ja. Het, is, het moment is uh, voor mij gekomen dat ik, uh, dat ik tegen mezelf kan zeggen: uh, Ik ben er klaar voor om uh, langzaam op te bouwen. Om uh, weer nou, terug te keren. Wat uren. is er veranderd, Kai? Uh, nou ja, laat ik zo zeggen: best wel veel veranderd. Ik heb uh, elf maanden de tijd gehad voor mezelf uh, om dingen uit te zoeken, uh, alles wat een beetje tegen zat, zeg maar, om dat uh, uit te zoeken. En, uh, ja, dat, voor mij is dat nou het einde gekomen en ik, uh, ik ben ook al heel tijd tijd weer in, in fietstraining, dus het is niet dat ik zeg maar, van de een op de andere dag uh, mm -hmm. uh, ga fietsen. Maar uh, ik ben er voor mezelf klaar voor om uh, wedstrijden weer te gaan rijden. Hey, en en kan je, waar ben je dan eigenlijk komen in, in die elf maanden? Ja, nou, dat, is de... <laughs> dat heeft wel me om met, met mijn ongeluk te maken. Ja. Uh, ja het, even weer voor de helderheid, je hebt natuurlijk een enorm ongeluk gehad... waardoor je een tijd in coma hebt gelegen en toen moest je weer helemaal yeah. terugkomen daarvan. Hè? Ja. ja, klopt. klopt, ja, klopt. Uh, laat ik zo zeggen, in, in mijn revalidatieperiode... ik ben er ook al bijna anderhalf jaar uit geweest en daarna ben ja. ik weer teruggekeerd. En dat ging heel goed, dan heb kreeg ik de ziekte van vijver en dat werd allemaal te veel, en mentaal, et cetera, et cetera. Mm -hmm. ja. Uh, ja, op een gegeven moment loop je tegen allerlei dingen aan en ook privé. Uh, en dat was voor mij ook gewoon een heel uh, een reden om te zeggen van ik, ik stop ermee. Mm -hmm. dus... heb je... maar, maar wat, maar wat heb je dan, want je zei net van ja, ik ben achter bepaalde dingen gekomen in het jaar. M miste je te veel het wielrennen? ik zo uh, nou ja, ja, nee, ik miste te veel. Ik ben vorig jaar uitgestapt en ik heb toen ook al meteen gezegd: van, uh, dit is een, een tijdelijke break, gaat het zijn voor mezelf. Uh, ja. ja, Rabobank die heeft me heel goed geholpen in die periode daarvoor, maar uh, op een gegeven moment konden ze hun ook niet meer verder helpen. En, en toen heb ik besloten om voor mezelf te kiezen. Ja. En ja, TopSort is heel hard, dat weet Erm ook. Uh, kijk, Sven die heeft u een blessure aan, maar ik heb net gesprek meegeluisterd. En, mm. Ja. Af en toe is, een, is een, een, een break ook niet verkeerd. Nee, dat geloof ik zeker, ja. Hé, hey, maar je hebt, in, in die break heb je wel uh, lekker geschaafd. Heeft dat je eigenlijk ook geholpen om je eigenlijk weer op de fiets te krijgen? Uh, oh, absoluut wel, zeker. Uh, de periode, zeg maar, vanaf juli vorig jaar uh, tot november heb ik uh, eigenlijk niks aan sport gedaan. En uh, mm. uh, toen kwam mijn kangenet, uh, die vroeg toen of ik mee wilde trainen in het schaatsteam... Mm. En, uh, ik heb een geweldige winter gedraaid uh, met, met, met engse ploeg en uh -huh. ik heb nog een aantal wedstrijdjes Nee, Ik ben jou ook nog tegengekomen waar je ja. zei, ja. Ja, je, je reed me voorbij. <laughs> ja, ja, inderdaad. Maar je, ja, zei, net, je, je zei net, Kai, van, ook om privéredenen, wat besloot ik toen ook te stoppen. Um, hmm. Is dat dan nu weer opgelost, die privéredenen, dat je nu wel weer kan gaan fietsen? Ja, net is nu zeker wel opgelost, ja. Maar dat, waar ging uh, dat dan, dan toen, als ik vragen mag? Nou ja, er is uh, drie, vier jaar geleden een uitzending geweest over vader en zoon. Uh, laat ik zo zeggen, in mijn vader, dat is... Uh, ik, ik hou zielsveel van die man. En juist in die periode is het heel erg gebotst allemaal. En dat, dat speelde wel mee. Dus dat, uh, dat hebben we nou eens goed uitgepraat. En dat, dat nou. ja, een beetje, het, het blijft toch je vader. En uh, ik, heb, ik heb zoveel met hem meegemaakt. Uh, hij ging uh, vroeger ook mee naar, naar schaatswedstrijden, je en zo. En... Ja, en en toen de tijd was, was die, nou ja, dat, dat, dat, dat met je vader was een reden om te stoppen, en nu is dat weer bijgelegd. En nu voel je je weer vrij om te gaan fietsen. Nou ja, dat weet je, er dit, dit is, dit is een reden, zeg maar er zijn nog veel meer redenen. Ja. Het is gewoon een, een, een, ja, een optelsom van alle problemen bij elkaar die ik ja. voor mezelf moest afsluiten. Ja. Is, is, dan, is dan de dood van Wouter Weilands? Heeft, uh, heeft dat er nog iets, iets mee te maken? Ja, want die kende jij toch, uh, Kai? Vrij goed. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, ik denk ook in de uitzending ben ik dit geweest voor. Ja, ja, ja. ja, maar, ja dat, dat is inderdaad wel even een, een slikmomentje. Maar ik heb geen moment gedacht van uh, nu ga ik uh, zeker niet doorzetten of zo. Dat, uh, dat, dat heeft niet meegespeeld. natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. Me, ja dan kan ik me voorstellen dat dat het moeilijk is. Maar voel je je nu ook weer echt wielrennen? Ik voel mij zeker wielrennen, ja. Ja. Ik ben hier dan... eerder gestopt met het schaatsseizoen uh, half februari, Ik heb daarna ja. vier weken rust, uh, rust genomen en ben vanaf toen echt uh, met de volle drijf uh, gaan trainen ja. en uh, kwam er toen heel snel achter van ja met deze vorm nu moet ik wat meedoen. Dus vandaar dat ik nu best verder wil gaan rijden. Ja en dan wacht en dan en dan want je hebt toch een rare zo'n rare periode gehad zo'n lange periode. Je weet eigenlijk niet echt waar je staat. Wat wacht je er zelf van aankomende week? Ja, nou, ik, ik rijd uh, overmorgen uh, rij ik het enkele tijdrijden. Uh, ja, wat moet ik ervan verwachten? Ik, uh, ja. ik zou het echt niet weten. Ik heb, ik heb de laatste week, uh, nou, de laatste maanden, uh, zeker wat testritten gedaan achter, uh, achter de brommen. Heel uh, veel op snelheid getraind. en Ja, dat uh, waren wel hele goede resultaten, kwamen eruit. Dus ja, wat moet ik ervan verwachten? Ik, uh, ik ga starten en... Ik ga er het beste van maken. Voor mij is elke klassering op dit moment, daar uh, ben ik al blij mee. En Gary, je hey, gaat niet volgend jaar bij ons uh, weer zeggen dat je er weer mee kapt, hè? Dat dan weer niet. <laughs> Goed zo willen <laughs> de mijn. Nee, dat, dat, dat, uh, dat is zeker niet. Dat uh, ben ik zeker niet van plan. Uh, ja, dit is gewoon uh, voor mij een stappenplan. Uh, ik begin ook uh, een kleinere ploeg. En, uh, ik ja, wil me rustig voorbereiden op, de, ja. op 2012. Nou, wij zijn blij dat je weer terug bent, Kai. We moeten, we moeten ja. helaas door. En succes aanstaande woensdag met het NK Tijdrijden. Ja, Kai. heel veel succes. Ja. Erben, Dankjewel. Dankjewel Kai. En Erben, dankjewel. En tot volgende week. Graag gedaan. Exit Holland. Gaan we naar Exit Holland. Um, daar bellen we natuurlijk altijd Nederlanders die in het buitenland wonen. Met een verhaal vandaag. Olaf Koens in Rusland. Die is net verhuisd naar een heel groot appartementencomplex in Moskou. Waar het volgens de legende spookt. Olaf, goedenavond. Ja. ja, ja. Dag Willemeyen, hallo. Waarom zou het er spoken, daar waar jij nu woont? Ja, het is wel gewoon een bijzonder huis. Het heet uh, De Huis in de Kade. En uh, dat is in de jaren 30 gebouwd. En er zijn allerlei boeken over geschreven. Het is zelfs ook naar het Nederlands taal. Ik heb er ooit een boek over gelezen toen ik 16 was. Ja. Um, uh, het, het een, uh, ja. Het is een huis dat gebouwd werd voor de Sovjet-elite in de jaren 30. Ja. En uh, ja, toen kwam het jaar 1937. En toen zijn bijna alle inwoners van het huis. Dus het is een appartementcomplex met 25 ingangen. Iets van 600 verschillende appartementen. En bijna alle bewoners zijn in 1937 uh, uh, opgepakt uh, geweest naar de Gulag gestuurd. Ze dus zijn bijna allemaal om het leven gekomen. Want daar woonden toen de elite van de Sovjet-Unie: de legergeneraals, en de dichters en de schrijvers. En de, de mensen die in het politiebureau zaten en zo. En ja, Stalin was toen heel bang en die heeft al die mensen uh, opgepakt. Ja, en sindsdien heeft dat huis uh, ja, nogal een slechte sfeer, zegt men. En ja, ze zeggen dat het spookt. Ja, en, uh, en daar woon jij nu? Nog geen last gehad van allerhande klopgeesten en zo? Nee, nee, nee. nee. Het valt mee. Uh, het Merk is het je er überhaupt iets van... Dat, dat... Nou, ja, ja, wat, wat, wat zou ik je zeggen? Het is, kijk, het is natuurlijk een prachtig mooi, mooi, mooi complex... Met een, met een hele grote geschiedenis binnen het centrum van Moskou. En ik heb een balkon met een heel mooi uitzicht en zo. Maar het is in zekere zin wel een beetje vreemd... dat ze natuurlijk in een huis woont waar, waar, ja, waar mensen hebben gewoond... die zijn opgepakt en ja. doodgeschoten geweest. Ja. En, ik, en toen ik daar kwam dacht ik, goh, wat is die mooi... Wat ben ik hier blij mee, wat zijn die ramen mooi. Maar er is ook sinds de jaren dertig eigenlijk geen... Uh, is het niet opgeknapt geweest. Dus ja, iedere keer ik, dan zit ik naar de uitzicht te kijken... en dan denk ik, ja, wat een prachtig uitzicht... Ja, dan realiseer je toch dat er ook mensen hebben gewoond die dat ook moeten hebben gedacht. En die later uh, uh, uh, ja, vermoord zijn. De eigenaar van het appartement, want ik huur het natuurlijk, het is niet te betalen. De eigenaar van het appartement, die wil er niet wonen. Omdat hij zegt, ja, het heeft een, een slechte ziel. Hè? Ja, ja. Uh, die, die verhuurt het zelf. Zijn die, nou, zijn die Russen zo bijgelovig? Van... Ja, ze zijn heel erg bijgelovig. Zeker, zeker wat dit soort dingen betreft. Hè? Ja. Dus het is echt een... Uh, ja, dit, dit zit zo diep in de ziel van het Russische volkensleet. Al dat leed is nog lang niet vergeten. Dus dat hier een helft bijgelopen. Maar, nou, ik, ik, ik heb voorlopig alleen maar last van mijn buren. <laughs> Want die... Nou ja, omdat het nogal, omdat uh, het zo'n belangrijk huis is, uh, ja, je komt er niet zomaar binnen. Je moet, uh, toen ik daar kwam, moest ik mijn paspoort laten zien. Hebben ze de politie erbij gehaald om te kijken of mijn paspoort wel echt was en zo. En iedere keer als er gasten zijn, dan, dan als ik een meisje bezoek heb, dan vraagt ze: bent u getrouwd? En wat komt u doen? En wanneer <lacht> gaat u ja. weer weg en zo. Dat is wel, uh, wat dat betreft, uh, spookt het van mij vooral wat betreft mijn buren en niet wat ja. het betreft het verleden. Maar ik, Olaf is de koene Hollander die dit wel aandurft het huis aan de kader in Moskou te wonen. Uh. Olif Groens vanuit Moskou, pas een beetje op jezelf, dankjewel. Altijd, <laughs> tijd, dankjewel. Het is uh, iets over half tien, de hoogste tijd. Voor het nieuws hier is Lieselot Thomas. Radio 1 Het NOS-journaal. In Tunesië zijn de voormalige president Ben Ali en zijn vrouw veroordeeld tot 35 jaar cel. De rechter heeft hun schuldig bevonden aan diefstal en het bezit van gestolen juwelen en geld. Ook moet het echtpaar een boete betalen van ruim 50 miljoen euro. Ben Ali en zijn vrouw waren niet aanwezig in de rechtbank. Ze zijn in januari gevlucht naar Saoedi-Arabië. Een van de grootste vakbonden van Marokko boycott een landelijk referendum over politieke hervormingen... omdat die niet ver genoeg gaan.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 Ja, we hebben het over cookies. Dan zal ik even uitleggen wat het ook alweer is. Van die kleine bestandjes die websites op jouw computer plaatsen. En nou ja, dan het idee is om zo een uitgebreid profiel van je op te bouwen... Dus bijvoorbeeld, ik surf naar een reiswebsite... op zoek naar een reis naar Amerika. Dan uh, vind ik daar uh, een advertentie daarvoor. En dan zal het zo zijn dat als je naar een andere website surft... je ook advertenties te zien krijgt over Amerika. En dat is omdat bepaalde informatie van dat ik daar surf wordt opgeslagen. En dat, daardoor krijg ik op een andere website... daar ook weer een reclame voor dat reis te zien. Nou, misschien komt hier binnenkort wel een einde aan. Aan, aan, deze, aan deze manier. Morgen dan stemt de Tweede Kamer namelijk over een strengere cookie wet. Cookie wet, cookie wet. Wet. Cookie, cookie, wet. <laughs> cookie wet. ja. En uh, daar heb ik het over met Joris van Heukelom. is voorzitter van de IAB, de brancheorganisatie voor online advertising. Joris, goedenavond. Goedenavond. Um, het is net een heel verhaal van mij, maar even, jij moet maar even in heel klip en klare taal uitleggen. Die strengere cookie wet. wat mm -hmm. houdt dat in? Dat houdt in dat je elke keer op het moment dat er een cookie geplaatst zou worden uh, op je computer... Dat je dan een pop-up zou krijgen, dat is een venstertje met een tekst in. En dat je dan uh, ja moet zeggen van ik wil dit. Ja, want de, uh, onder andere de PVV en de PVDA die zeggen van... wij vinden het niet goed, dat nu kom ik op een website zoals ik net zei... en dan ga ik naar een volgende website en dan krijg ik dus weer zo'n aangepaste advertentie. En dat mm -hmm. weten ze dus omdat ik op die, op, die, op die eerdere website ben geweest, dat willen zij niet meer. En ze willen dat er een pop-up komt en dan staat dan zoiets in, stel ik me voor jongens... Van, uh, Wilt u, mogen wij uw gegevens doorgeven aan... Ja, mogen wij vastleggen dat u interesse hebt om naar Amerika te gaan. Precies. Ja. Of zoiets. Ja, of zoiets. Ja, of zoiets. Ja. Kijk, het, het is, uh, de PVV heeft hierover nagedacht, wat op zich vrij goed is. Maar Europa heeft hier al lang over nagedacht... en is tot de conclusie gekomen dat het uh, niet noodzakelijk was... om tot een dergelijke strikte regulering over te gaan. Dat het, dat het eigenlijk goed was als mensen gewoon de kans kregen... dat is ook ons voorstel, om te zeggen van volg mij niet... Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een volgende niet-register, zoals een bel niet register Ja, want even voor de duidelijkheid: dat de, de PVV en onder andere de PVDA dit willen. Gaat, het gaat over privacy. Hè. Zij vinden het niet goed dat je informatie dan wordt doorgegeven. Mm -hmm. Maar Europa is daar ietsje uh, nog makkelijker in. En die zeggen dus: je kan ook een register maken. Nee, je... dat zegt niet Europa, dat zeggen wij. Kijk, wij zijn ook voor privacy. Hè? Ik bedoel, niemand is tegen privacy. Laat dat duidelijk zijn. De vraag is, wat ga je in de wet opnemen... om te zorgen dat de privacy van de mensen beschermd wordt? En, en daarin zijn wij van mening dat we in de eerste plaats... moeten zorgen dat Nederland uh, zich kan gedragen... en de ondernemingen in Nederland zich kunnen gedragen... zoals andere bedrijven. Dat je niet in Nederland een hele strenge wetgeving hebt. En bijvoorbeeld in Engeland, waar die wet ook al gestemd is... heb je een normale Europese wetgeving. In Frankrijk heb je een normale wetgeving, Oostenrijk. Want wat er dan gaat gebeuren gebeuren, is dat Nederlandse bedrijven waarschijnlijk over de grens gaan gaan om hun act huidige activiteiten verder te zetten. Ja, want even voor de duidelijkheid, stel dat die wet doorkomt, wat gebeurt er dan als ik op internet surf, dan krijg ik dus per pagina zo'n pop-up? Dat met... is in ieder geval de, op dit moment de, de worst case scenario. Kijk, als je het amendement leest, en ik weet niet of u ooit al een amendement hebt gelezen. Nog nooit, ook, nee, uiteraard. Nee, ja, ik dus wel. Uh, en ja, ik vraag me soms af of ik daar heel gelukkig om moet zijn, maar los daarvan, uh, dat is heel ingewikkelde juridische taal. En je kan het op dit moment in ieder geval interpreteren en zo doen wij het nu ook: dat je elke keer als er een cookie geplaatst wordt, dat je zo'n irritante pop-up krijgt en dat moet je gewoon niet willen. Um, dus uh, dat betekent dat als ik 10 minuten aan het server ben, dat ik misschien wel wel, wel, wel, wel 50, 60. Nou ja, dus de, de, de, de Consumentenbond heeft een keertje zo'n uh, analyse gedaan van hoeveel pop-ups uh, nu geplaatst worden op gemiddelde website. NOS deed het ook heel goed in die score trouwens. Nu.nl ook. Het is helemaal niet raar dat er uh, cookies worden geplaatst uh, en, en ja, dat kan lopen van 5 cookies tot 10, 20, 30 cookies, dus 10. 20, 30 pop-ups. En dat moet je niet willen. Maar waarom stoppen jullie niet überhaupt met die cookies? Dan komen er ook geen pop-ups. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is een heel uh, eendimensionaal statement. Want als je, als je stopt met, met, met cookies, dan stop je ook met het innoveren van een hele sector. En die sector is de, de advertising wat, wat zou er, er gebeuren als, als, als die cookies ophouden te bestaan? Dan zal je naar alle waarschijnlijkheid veel minder relevante content en veel minder relevante advertenties op je scherm krijgen. Ja, dus dan kom ik op nu.nl en dan zie ik niet aan de rechterkant... allemaal advertenties staan die op, mijn, exact. O, op, op mij van toepassing exact. zijn... maar iets, iets, iets heel willekeurigs. Exact. En dat is heel belangrijk ook voor de media. Ik bedoel, ook, ook, ook dit bedrijf, zelfs de publieke omroep... leeft voor een stuk van reclame. Uh, en de hele mediasector leeft voor een groot stuk van de reclame. En dat doet ook de internetmedia doen dat ook. Dus wat dat betreft ja, zijn wij van mening dat wij uh, moeten kunnen innoveren... En, kunnen werken met cookies, is er daar eentje van. Maar ik snap ook wel het, het argument van de privacy. Want stel dat ik nu. Uh, ik ga op zoek naar een vibrator. Mm -hmm. En ik, één keer heb ik daarna gekeken op één website. En ja. ik kom vervolgens op. Telegraaf.nl en AD.nl en Volkskrant.nl. Ja, ik zie en aan de rechterkant je door doodgeslagen door een vibrator. Ja, dat lijkt me. Dan ja, dat, ik, op, dan ik, ja, dat, dat, dat Vervolgens op komt jouw vriend met jouw computer ook op de Telegraaf.nl. Wordt die ook doodgeslagen door een vibrator? Dat lijkt nog nog interessanter. Nou. nee, maar, kijk, luister, wij zijn niemand is tegen privacy. Wij zijn voor een heel strikt beleid. Wij zijn voor een volg-mij-niet-register... waar mensen met één klik zichzelf kunnen melden van... wij willen niet dat op een of andere manier iets van ons gedrag op internet wordt opgeslagen. Dus dan hoef je maar één keer, je in, keer. In één keer, keer. Je aan, dat aan te geven... en dan ja. krijg je nooit meer zo'n pop-up. Dat is jullie voorstel? Dat kan. Ja, ja dat kan. Het volg-mij-niet-register. En daar wordt morgen over gestemd in de Tweede Kamer? Spannend. Ja, wat denk jij? Ja, het is een beetje 50-50. Uh, luister, ik ben allesbehalve van een lobbyist... maar ik ben daar natuurlijk met mijn voorzittersrol van het IAB een beetje ingesleept. Het is heel veel politiek, het is te weinig inhoud. Vind ik. ik neem aan dat je wel keihard gelobbyd hebt, mag ik hopen, in Den Haag. Ja, dat hebben we uiteindelijk wel. Maar dat, dat zag ik niet als een groter doel in mijn leven. Maar uiteindelijk, ja, omdat ik in deze industrie geloof, hebben we dat wel gedaan. Maar het gaat te weinig over de inhoud en te veel over de politiek. Dus het gaat te veel over... Maar het... wordt, hoe wordt er gestemd morgen? Komt het erdoor, die strenge wet? Ik zie het als 50-50. Ik, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik vind het, ik vind het reuze spannend. Ik zou het vreselijk vinden als het amendement van de Pvv wordt aangenomen. Want dat zet ons op achterstand in Europa. Uh, dat zorgt er ook voor dat het internet een stukje onwerkbaarder wordt dan nu. En dat zal ervoor zorgen dat sommige bedrijven naar het buitenland moeten gaan om uh, hun activiteiten te ja. plegen. Maar ik, ik geef het 50-50, I, I don't know. We gaan het zien, wat er Zo morgen gebeurt. Dankjewel, ja. Joris van Heukelom, voorzitter van de IAP. Graag gedaan. Zometeen, het is uh, nog uh, iets meer dan drie maanden tot 9-11, tien jaar na dato. Was never really in.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 And it gets me up uh, uh, again and again and I feel like I'm flying hoor je met Crazy Vibes? Dit is Radio 1, BNN Today. 9-11 staat in ons collectieve geheugen gegrift. Iedereen kent die beelden van de twee vliegtuigen die zich in de Twin Towers boorden. Oh, oh, oh my god! Oh my ja, bijna 3000 doden als gevolg van de aanslag door al Qaeda. Dit jaar is de datum 9-11 eigenlijk nog meer beladen dan anders, want het is tien jaar geleden. Nou, wij zijn benieuwd, wat merk je nou van die naderende onhuisdatum ruim twee maanden van tevoren? En hoe groot is de kans dat we weer te maken krijgen met, met nieuwe aanslagen? In de studio is hier terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel verbonden aan Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. En vanuit Amerika-correspondent en New Yorker Michiel Vos. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Eerst even Bibi hier aan tafel. Uh, hoe realistisch is het dat er tussen nu en 11 september... en dat is dus dan tien jaar na nato, nieuwe aanslagen komen? Ja, realistisch in, in die zin uh, misschien niet anders dan uh, eerder of uh, later dan 9-11. Um, het is natuurlijk een, een datum die tot de verbeelding spreekt. Uh, we hebben bovendien te maken met de dood van Osama Bin Laden. Uh, en, en dat betekent dat er... Die moet ook nog eens gewroken worden. Precies. Ja. Dus daar zijn ook allerlei terroristische organisaties en Al-Qaeda en het bijzonder die hebben gezegd, uh, we zullen tot acties overgaan. Dus er is op zichzelf is er wel reden om, om alert te zijn. Dat was er altijd al. Maar dit zijn wel extra uh, evenementen en incidenten die tot extra alertheid ja. zullen leiden. Ja, want vanuit het ogen van een terrorist gezien, is het marketing gezien, is dit natuurlijk een hele mooie tijd. Als je nou nog een klein organisatie bent, dan kan je natuurlijk een enorme klapper maken als jij die datum weet ja. te raken. Misschien moet je het een dag eerder doen. Dan, uh, dan ben je in ieder geval de rest ook nog voor. Ja, ja. zijn er, er zijn altijd constante uh, dus dreigingen. Ja, niet. er zijn, nou ja, er zijn altijd wel uh, organisaties die natuurlijk bezig zijn uh, met plannen. Hoe dat precies eruit ziet, dat weet ik ook niet. Want ik ben niet een inlichtingenonderzoeker uh, um, onderzoeker in die zin. Maar um, er is duidelijk een, uh, een constante beweging in die organisatie die door inlichtingendiensten wel gevolgd wordt. En uh, dat is misschien nu iets intensiever, maar uh, dat is wel iets wat eigenlijk altijd al gebeurt. En waarin we de afgelopen jaren ook gezien hebben dat ze behoorlijk wat, in ieder geval in het Westen, uh, hebben weten uh, ja, tegen te gaan, uh, in te grijpen voordat het uh, zo erg was. Of, ja. Ja, we hebben natuurlijk wel een aantal aanslagen gehad in Europa, maar misschien niet zoveel als de dreiging deed vermoeden. Michiel, in New York. Um, uh, hoe, hoe erg leeft dat uh, 9-11 en dat er straks tien jaar geleden is? De New Yorker is realistisch en denkt in het algemeen... kort door de bocht samengevat... dat er iets gaat gebeuren rondom 11 september aanstaande. Omdat inderdaad, zoals jij het zegt, in marketingtermen... ik heb dat nog nooit op de Amerikaanse televisie gehoord... maar marketingtechnisch is het wel een hele mooie datum... om voor de vijand, die enemy, bij stil te staan. Het kan bijna niet zo zijn dat ze dit ongemerkt voorbij laten gaan. Dat en denken de, de meeste is New Yorkers beetje... ook. Ja, dat is een beetje moeilijk. Nou, er, zijn, er zijn opiniepeilingen uh, uit die zeggen dat bijvoorbeeld... een kwart van de New Yorkers elke dag denkt, minimaal één keer per dag... aan 9-11 zelf. En dat bijvoorbeeld mm -hmm. een derde van de mensen die de metro neemt... zich onveilig voelt. Of een derde van de mensen die de metro neemt... Uh, met wantrouwen kijkt naar een moslim uitziend figuur... die in dezelfde metro... Car nou is dat niet meteen een antwoord op jouw vraag van... denken we dat er iets gaat gebeuren? Maar in het algemeen is dat een beetje van de of course. Natuurlijk gaat er iets gebeuren. De vraag is groot of klein. Ja. Nou, misschien nog even ter aanvulling, want ja. uh, dat er dus die extra alertheid is... heeft ook te maken met wat ik zei, die dood van Osama Bin Laden. De opvolging, nou is er natuurlijk inmiddels wel iemand aangewezen, die... Maar het is uh, wel al, en dat was wel al eerder aan de hand... dat er een soort van uh, regionale competitie is tussen de, de regionale... Uh, onderdelen van al Qaeda. Je hebt al Qaeda in de Maghreb, op het Arabisch peninsula... in Somalië, in Jemen, in Indonesië. En er is een beetje een machtsstrijd gaande... tussen die regionale al qaedas voor wie een soort van de, de, de erfgename is van, van de grote naam. Wie kan de merknaam claimen daar? Ja, ja. En dan zou dit een mooi moment zijn? Nou ja, als je de klapper kan maken... dan, ja, dan, dan heb je natuurlijk wel een, uh, het, bij het, het publiek... in ieder geval je aanhang, heb je een, een daad gesteld... Ja. En, uh, maar nee, verwacht dat... jij als terrorisme-deskundige dat er daadwerkelijk... gaan wij er iets van merken? Gaan wij hier iets van horen voor 9-11? Of er een aanslag gaat, uh, gaat gebeuren, dat weet ik natuurlijk niet. En uh, ik, ik hoop eerlijk gezegd natuurlijk dat dat uh, niet het geval is. En dat de inlichtingendiensten zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan... ook extra alert zijn en, en met een extra alertheid ook juist dit soort zou, te Maar zouden voorkomen. ze nu ook de, de inlichtingendiensten en de veiligheidsdiensten... hebben die nu op dit moment, kan jij dat inschatten, extra mensen ingezet? Dat kan als ze inderdaad tot de conclusie komen dat, dat die dreiging verhoogd is en daar dus aanleiding toe is. Ja, maar ja, dat concludeer jij Michiel eigenlijk al. Ja, die aanleiding is er. Want, nou, maar wat, er, wat onze verwachtingen zijn hoeft natuurlijk nog niet samen te vallen met uh, wat Al-Qaeda doet. Kijk, voor een terroristische organisatie gaat het erom. Je, uh, je, je kijkt naar wat de impact zou kunnen zijn en waar gelegenheid is. Dus dat is eigenlijk de som die je maakt. En daaruit komt dan een mogelijk target en een datum en, en, en je planning. Uh, dus dat kan wel als iedereen nu extra zit op te letten. Dat ze denken: van nou ja, dan is die gelegenheid minder aanwezig. Dan wachten we maar even. Ook al zou de impact daarvan misschien wel extra groot zijn. Dus zo, zo wordt het natuurlijk altijd uh, een beetje berekend gekeken Michiel, van wat er mee. Oh, uh, ja, Michiel, even naar hoe dat er in New York aan toe gaat. Er is altijd al veel beveiliging. Um, dat is nu nog meer opgevoerd? in de aanloop naar ja, 9-11? Het is nu de hele dag, if you see something, say something. Als je iets verdacht ziet, een pakje, een rugzak... in de metro of in de bus of ergens tegen een straathoek... zeg dan iets, Hou het niet voor je, maar ga naar de politie of naar de FBI. Er is veel meer alertheid, er is veel meer het idee... dat 9-11 en de nasleep daarvan en de dreiging van een nieuwe aanslag... en ik praat nu vanuit de burger en ik praat mm -hmm. niet vanuit de specialisten... dat is veel meer zeg maar, een onderdeel, min of meer gewoon bijna... van het dagelijks leven. Het is alsof je een winkel instapt. Oh ja, er is ook nog een dreiging van al dan niet Al-Qaeda... Nog veel... Uh, voor ons New Yorkers veel moeilijker te voorspellen allerlei, al alle niet beunhazen die zelf aan het werk zijn. Bijvoorbeeld die jongen die met verdachte dingen in zijn rugzak werd gepakt bij het Pentagon vorige week. Afgelopen is dat vrijdag. nou Al-Qaeda? Ja. Of is dat een, wat we hier noemen een lone wolf? Hè? Een op zichzelf opererende wolf die een beetje, ja wellicht geïnspireerd is door radicale websites maar die een beetje in zijn achtertuin zelf aan de slag is gegaan en denkt, weet je wat, ja. ik ga meedoen met, dit, met deze wedloop op wie nou de mantel kan krijgen van hè, de nieuwe, nieuwe Al-Qaeda ja. of nieuwe Bin Laden of hoe je dat ook moet Even een fragmentje. Dat was afgelopen vrijdag. Toen was er inderdaad die mogelijke mogelijke terrorist in Washington. Uh, dit is een verklaring van een FBI FBI agent. The individual was detained and is in the possession of a backpack which we have searched. Contained in the backpack were suspicious act, uh, items and products. We are further looking at those. I don't have any more details regards to those items. We do believe at this time that this individual acted alone. Ja, en dat was inderdaad ook weer zo'n lone wolf, zo'n die ja. dan Uiteindelijk waren er trouwens geen explosieven gevonden... of andere gevaarlijke materialen. En die man is geloof ik ook niet in beschuldiging gesteld. Het is altijd een nachtmerrie voor opsporingsdiensten... en inlichtingendiensten hè, van die lone wolves. Want die, omdat die juist niet in, in vergroepen opereren... niet een netwerk om zich heen bouwen... zijn ze dus veel minder makkelijk op te sporen. Uh, kan je in een veel minder makkelijk in een eerder stadium al ingrijpen. Maar is, zijn dit, is dit het nieuwe gevaar, Michiel? Is dit waar Amerika bang voor is? Een beetje wel, want in Amerika wordt gezegd... en dan praat ik een beetje de specialisten na op televisie... die zeggen, luister, we hebben min of meer... Een, uh, althans een groot deel van het leiderschap van elkaar daar weggehaald. Die hebben we in, in de afgelopen tien jaar vernietigd, zeg maar. Dat is er gewoon niet meer. Dus wat krijg je? Ze, ze houden zich dichter bij de grond, er is minder leiderschap... en dus mensen gaan zelf aan het werk in individuele cellen. En dat is voor ons veel moeilijker na te trekken, want dat zijn er veel meer. En die mensen passen ook niet in een duidelijk profiel. Vaak zijn ze bijvoorbeeld ook gewoon Amerikaans staatsburger... of bij geboorte-Amerikaan. Deze jongen in het Pentagon, die was Ethiopisch Amerikaan. Ja. Die zat, hij heeft zelfs in het Amerikaanse leger gezeten. Hoe kun je dit soort mensen allemaal in een soort profiel persen van het is een moslimman tussen de 21 en de 35? Ja, dat zou mooi zijn, maar dat is het natuurlijk dus niet. Ja. En dat is een beetje de. Daarom zeg ik, het is voor de gemiddelde New Yorker. En ik en ik vat het een beetje samen, maar het is een beetje. Het is een soort onderdeel van het gewone leven dat je dus dat er een dreiging is en dat 9/11 die nare verjaardag eraan komt. Ja. Aan de ene kant dus die die lone wolves, aan de andere kant wat jij net zegt, Bibi, misschien al die verschillende takken van Al Qaeda die een machtsstrijd uitvoeren van wie is nou het echte Al-Qaeda. En wat kunnen de doelen zijn van beide kanten? Ja, is dat weer zoiets als de Twin Towers? Nou ja, er zijn een aantal doelen die wel voor de hand liggen. Misschien nog even één opmerking over. Hè, van als je op die profielen je richt uh, in het beleid... en als je daar uh, nou verstandig bent en ook een beetje terugkijkt de afgelopen tien jaar... dan blijkt dus wel dat je alleen maar op die high profiles en, en die kopstukken richten... Dat, dat als dat het enige is in je beleid, dat dat niet werkt. Je moet, je moet een veel breder beleid, beleid veel breder trekken. Je moet uh, aan trekken. Maar dat is dus, dus bijna, bijna onmogelijk. Je, mensen die de nee, die Amerikaanse niet uh, daarna radicaliseren. Maar wij, wij snappen allemaal dat als je uh, met Guantanamo Bay uh, voor de dag komt. als je Abu Ghraib voor de dag komt. als je uh, uh, terroristen met van die onbemande vliegtuigjes uh, uh, uit hun hutje in Pakistan schiet. dat dat een effect heeft op andere groepen. die dus uh, misschien niet het leiderschap zijn. maar wel meteen gerecruiteerd worden en radicaliseren. en zich bekeren tot Al-Qaeda. Door, door, door dat soort acties? En door andere die ja. groep van mensen waar, dat, waar die terroristen uit voorkomen. Dus dat is absoluut ja, onverstandig beleid. Maar wat moet Amerika dan doen? Nou, Je moet dus natuurlijk zorgen dat je dat beleid verbreedt, dat je wel veiligheidsmaatregelen treft, maar dat je ook zorgt dat je aan die preventiekant heel veel doet. Dat heeft één te maken met je eigen narrative, noemen ze dat. Want ze zijn altijd bij, met radicalisering hebben ze het altijd van, we moeten met een counter-narrative komen. Een verhaal om mensen ervan te overtuigen dat ze weer terug moeten de maatschappij in. Maar je moet ook eerst even nadenken over wat is het verhaal wat je zelf eigenlijk vertelt. Als als jij dus mensenrechten niet zo nauw neemt in je beleid, ja, wat voor uh, signaal zend je dan uit? Wij zouden er toch moeten zijn om te voorkomen dat die terroristen onze rechtsstaat aantasten. En dat gebeurt door dit beleid eigenlijk, uh, ben je dat zelf al enigszins aan het aantasten. Vind je dat we onze overdreven uh, zorgen maken daarover, over terrorisme, Bibi? Nou, Als je het Dat vergelijkt met andere, andere zorgen en, en aan andere bedreigingen van, van de maatschappij... Dan, dan is er wel degelijk uh, iets wat een beetje scheef zit in, in de maatregelen. Neem bijvoorbeeld uh, de cijfers die Europol jaarlijks uh, naar voren brengt. Ik heb het misschien wel eens een keer eerder in, in, in jullie uitzending genoemd. Dat zijn er dan bijvoorbeeld 500 incidenten, uh, terroristische incidenten. Die, uh, die zijn ook vereideld en dergelijke. Maar daar zijn er dan uh, vaak uh, een getal wat, wat rond de vijf of zelfs minder is die van, van islamitische aard zijn. Dus de rest, dat is separatistisch, eh, rechts-links-georiënteerd terrorisme. Terwijl wij in Europa bij terrorisme... automatisch denken aan islamitisch terrorisme. Ja, dus we slaan daarin door. Dus we, we ja. moeten on, ook over onze eigen boodschappen nadenken. Michiel, nog even naar jou. Uh, jij, jij zit daar in New York. Voor jou is het een, een hele harde realiteit daar. Uh, ook al is het misschien overdreven. Nog even kort. Hoe werkt New York naar 9-11 toe? Nou Ja, er is een soort. Je hebt zeg maar, de Charles Darwin-industrie. Je hebt ook een beetje een 9-11-industrie. Die zich al klaarmaakt, letterlijk en figuurlijk, voor die uh, herdenking. En ik merk zelf al bijvoorbeeld, omdat ik in de tv zit, dat, je, dat er meerdere shows worden, gaan, gaan worden gewijd, natuurlijk, aan terugblik. Hoe is Amerika veranderd? Hoe heeft Bush Amerika veranderd? Hoe heeft Obama daarop ingespeeld? Waarom zitten we nog in Afghanistan en in Irak? Dat zijn inderdaad ook allemaal vragen die Bibi naar voren brengt. En terecht. Bijvoorbeeld, heel veel mensen zeggen: Bin Laden is toch gepakt, laten we dan dus nu ons uit Afghanistan terugtrekken. Ja. En er is natuurlijk een soort hele. En er wordt natuurlijk ook nog heel lokaal, gewoon heel hard gebouwd op het World Trade Center. Ik loop aan de westkant van New York aan de Hudson en ik kijk elke dag uit op die enorme toren die daar wordt neergezet. En dat dat ja, dat is een soort enorm ding wat laat zien aan de rest van de wereld natuurlijk heel trots Amerikaans van we zijn weer we're back, weet je wel? En dat daagt ook weer uit natuurlijk. Dus daar is het een hele erge tweedeling en tweeledig iets aan. Bijna dus. Dik 2,5 maand. Dan is het 10 uh, jaar geleden. En dan gaan we ongetwijfeld heel veel nieuws uit Amerika van horen. Dankjewel, Michiel Vos vanuit New York. Dankjewel, Bibi van Ginkel. Graag gedaan. Today's Talk. Op deze mooie maandag. Waar gaat het over bij de sportschool? Frans van der Herik van Bokschool 82 in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Nou, bij ons gaat het uh, momenteel over de ritueel Slachtig. Rit rit Ik loop nu even buiten. Ah. En uh, ja, ik vind dat gewoon onmenselijk en ik kunnen zeggen dat het bestaat al honderden, honderden jaren. Maar ik heb, ik heb vanmiddag ook een, in de krant zitten kijken hein, over dat, uh, hoe ze met die, uh, met die varkens omgaan. Ah, het is verschrikkelijk. Als, als, ja. ze, zelf, als ze zelf een kies te trekken, dan vragen ze al gauw om, uh, om ja. een verdovingetje. Hey, in Frans, die, jij hebt ja veel Marokkaanse jongens bij jou in de boksschool. Ja, wat nou, wat vinden jullie ervan? Daar, daar heb ik maling om. Ja, want die, die zijn er wel. Ja, dat weet ik, maar ze zouden mij de waarheid wel zeggen. Nou, ik zeg ook hun niet de waarheid. Ik vind dat vreselijk, om die dieren. Ik heb ook een stukje op de tv gezien. Dan is die beesten zo de nek afsnijden. Het is onbegrijpelijk. En bij jou uh, Rob Geert van de Sportschool Gods Gym in Nieuw Rijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het is, waar ons om is toch weer een beetje hetzelfde als een paar weken geleden. Is uh, toch Griekenland. En het uh, onbegrip dat er op dit ogenblik nog steeds is van... ja, moeten we ze nu wel uh, geld gaan geven of, uh, of geen geld gaan geven? Ja. Het is echt zo'n bodemboze put. En uh, ja, ik, wat ik eigenlijk vooral merk is van dat, dat iedereen zich er nu pas van bewust is wat, uh, wat daar gebeurt. En, uh, ja. en er wordt echt een flink over gesproken. Uh, sommige klanten gingen ook uh, naar Griekenland op vakantie. Die waren daar ook een beetje benauwd van. Joh, wat gaat ons daar gebeuren? Hè? Zijn wij nou wel welkom als Nederlander zijn ja. uh, Die vragen, die die die die, uh, ja, die gaan er op heel erg in het rond. Ja. En nou uh, voor de rituele slag? Nee, nee, nee, helemaal niet. Gelukkig niet. Gelukkig we die discussies niet te voeren hier. Nee. <laughs> nee. Daar ben ik. blij. Ja. Ja. Wijs, dus. wijs op, maar ik ga er te zwaar tegenin. Ik bedoel. Uh, het is nou eenmaal zo en dan kennis, kennis van alles lullen. Ja, ik zag het op televisie. Het ziet er uh, allemaal niet lekker ja, uit. Maar ja, ik zou sowieso niet in een slachterij willen werken. Hè, zo. Nee, nee, nee. Maar ja, daar mag je wel over praten natuurlijk. En ik ga dadelijk uh, die discussie heel goed aan met die rossies. Ja, want dat wordt nog wel een discussie, denk je, bij jou? Binnen? Ja, ja, ja. ja. Maar dat maakt me niet uit, hoor. Ja. Je hebt gelukkig een boksschool, Frans. Ja, zo is het. <laughs> zo is het. Oh, boksende komen wij eruit. Goed. Rob van het Nieuwe Rijn en Frans van Erika uit Rotterdam. Dankjewel je wel, heren. Ja, ja goed, goed. Goed. De Radio 1 Tour Top 100. Flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Flirt. Wat zijn de 100 beste Franse hits? Voici les clés le chaos. Tu sens, vie. De Radio 1 Tour Top 100. Je viens te chanter, la bala.